10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. We moeten de overwaarde van ons huis te gelden kunnen maken. Hoort u zo in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Eerst nu het NOS-journaal van 10 uur. Hier is Dorat Megens. Ik denk dat het een van. Ja, daar gaan we met het journaal. Van Landschot Bankiers schrapt geen 300 banen, maar 550. Dat heeft de Bank voor Vermogende Particulieren vanochtend bekendgemaakt. Van Landschot heeft het moeilijk door slechte zakelijke leningen. En doordat overgenomen bedrijven minder waard bleken te zijn dan was verwacht. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De bank met het hoofdkantoor in Den Bosch gaat zich in de toekomst vooral richten op vermogensbeheer... en stoppen met zakelijke kredietverlening. De Borstkankervereniging Nederland vindt het belangrijk... dat actrice Angelina Jolie open is over haar borstamputatie. Ze maakte vandaag in een ingezonden stuk in de New York Times bekend... dat ze haar borsten preventief heeft laten verwijderen... nadat uit tests was gebleken dat ze een sterk verhoogde kans heeft op borstkanker. De Borstkankervereniging. Het helpt natuurlijk enorm in de bewustwording... dat uh, veel vrouwen te maken kunnen krijgen met een erfelijke belasting... om borst- en of eistalkanker te krijgen... En daarin uh, ja, zo'n publiekelijk figuur met uh, nou ja, ook heel duidelijk een uh, belangrijk voorkomen voor veel uh, mensen... Uh, ja, is het natuurlijk heel mooi dat zij uh, zich zo openbaart in de New York Times. Rundvlees van vleeshandel Zelte in Os, dat mogelijk is vermengd met paardenvlees... is verkocht door ruim duizend restaurants, winkels en slagerijen. Dat blijkt uit gegevens van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Het gaat voor het overgrote deel om horecabedrijven. Vorige maand werden miljoenen kilo's rundvlees teruggehaald omdat door de vermenging de veiligheid niet gegarandeerd was. Het vlees dat is geleverd aan horecabedrijven... is waarschijnlijk allemaal uitgeserveerd en opgegeten... zegt de Voedsel- en Warenautoriteit. Vrachtwagenchauffeurs voeren actie tegen versoepeling... van Europese regels voor het goederenvervoer. Volgens FNV-bondgenoten zullen transporteurs... steeds vaker Oost-Europese chauffeurs inzetten... omdat die goedkoop zijn. Dat kost Nederlandse truckers hun baan. Bovendien staat hun loon al jaren onder druk, zegt deze chauffeur. 30 jaar geleden kon ik een aardige boterham daarmee verdienen. Maar dat is over de jaren is dat steeds minder geworden. In het verleden dat verdiende je vier keer zoveel als een, als een heftruckchauffeur op een fabriek. En tegenwoordig is het nou net misschien nog anderhalf keer dubbelen, maximaal. Terwijl jij natuurlijk wel het viervoudige aan werk verricht. Als protest rijden de chauffeurs vanuit Amersfoort via Papendrecht naar Zoetermeer. Volgens FNV-bondgenoten is het niet de bedoeling om snelwegen te blokkeren. Voor de westkust van Birma is een boot met zo'n 200 vluchtelingen gezonken. Het zijn Rohingya-moslims die vanwege een naderende orkaan naar veilig gebied werden gebracht. Vorig jaar sloegen tienduizenden Rohingya-moslims in Birma op de vlucht voor het geweld in hun regio. En ze zitten sinds die tijd in vluchtelingenkampen. Sommige van die kampen worden dus bedreigd door een orkaan. Het schip dat de vluchtelingen in veiligheid moest brengen liep voor de kust op de rotsen en zonk. Het weer op veel plaatsen droog en vooral in het noorden ook nog wat zon. Later steeds vaker bewolkt en van tijd tot tijd regen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. En ook de komende dagen buien. Het wordt wel iets warmer. Half uurtje geleden stond er nog een kleine 70 kilometer aan file. Hoe is dat nu, Johnson-Hokka? Nou, nog 7 kilometer, maar van 3 kilometer op de A9... richting Amstelveen bij Bad Uwe Dorp. En de rest had op de A20, 12 op de a moet ik zeggen, richting Gouda. Daar staat 4 kilometer tussen Knoop het Ketoplijn en op het Spaanse polder. En in Noord-Brabant, daar is de N279, dat is de weg Roermond en Bos in beide richtingen dicht tussen Heeswijk-Dinter en Middelrode. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Hou daar dus rekening met een omleiding. Dankjewel John. Tot zometeen. Straks, dames en heren, de Nederlandse energiemaatschappij... heeft ons jarenlang voorgelogen... Zeggen ze zelf. Hoort u zometeen bij de Cairo. Wie ondersteunt mijn moeder na een ziekenhuisopname? Seniorservice.nl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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. We moeten de overwaarden van ons huis te gelden kunnen maken, zegt de Taskforce. De Nederlandse energiemaatschappij heeft ons jarenlang voorgelogen, zeggen ze zelf. De laatste halte voor illegale vreemdelingen geeft hen een gezicht. Ik denk dat het een van de lastigste taken is. Van de hele vreemdelingenketen. Omdat bij ons het daadwerkelijk een gezicht krijgt dat de vreemdeling het land uit moet. En dat ochtendhumeur van Marts Smeets. Het is 6 over 10. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. We zijn met z'n allen hartstikke rijk, maar we kunnen vaak niet bij ons geld... omdat het zit opgesloten in de overwaarde van ons huis. De taskforce Verzilveren wil daar nu verandering in brengen. Oud-P van de A-Kamerlid Paul Tang, nu werkzaam bij adviesbureau Boer in Kroon... is initiatiefnemer van die taskforce. Meneer Tang, goedemorgen. Goedemorgen. U presenteert zometeen uw bevindingen aan de minister van Wonen. Stef Blok heet ja. die. Wat gaat u hem zeggen? Um, nou... Dat er veel mogelijkheden zijn. Uh, bijvoorbeeld, uh, er is veel overwaarde in huizen onder 65-plussers. Dus uh, letterlijk zijn, zijn uh, senioren steenrijk, maar ze hebben inderdaad niet de beschikking over het geld. En dat zou uh, wel mogelijk moeten kunnen worden. Hoeveel aan overwaarde is er in Nederland? Uh, nou, de totale overwaarde bedraagt meer dan 500 miljard. Dus Substantieel bedrag en onder, dat vijf, zoiets onder... Zoiets als het uh, bruto nationaal product. Ja, iets minder. Uh, maar zo ongeveer wel. En uh, onder 65 plussen is, is dat ruim 200 miljard. Uh, gemiddelde overwaarde bij 65-plussers is meer dan 250.000 euro. En, wa en waarom vrenk. kan dat geld nu niet loskomen? Um, nou, eigenlijk om twee redenen. Uh, ten eerste is er nog, uh, nog geen, geen markt voor en ook geen vertrouwen in die producten. En dat maakt de Taskforce voor Zilver ook uh, wel ja, tot een unieke samenwerking... van maatschappelijke organisaties en financiële partijen. En al die partijen zijn het erover eens dat vertrouwen essentieel is. Die producten moeten vertrouwd worden. En die partijen kunnen ze ook samenwerken om dat vertrouwen uh, te bewerkstelligen. Bijvoorbeeld door goede voorlichting te geven, dat is één. Er is op dit moment eigenlijk weinig voorlichting, bewustwording onder 65-plussers... En het tweede is dat in Nederland geld ook nog wel duur is. Dus dat staat ook wel. Uh, sommige mogelijkheden in, die je in het buitenland wel ziet staan die in Nederland nog in de weg. Wat bedoelt u met geld is duur hier? Nou, uh, bijvoorbeeld uh, de hypotheekrente in Nederland is, uh, is, is, uh, is hoger dan elders. En daar wordt ook aan gewerkt. Bijvoorbeeld door banken en pensioenfondsen bij elkaar te brengen. Dat is, dat is een probleem dat de taskforce niet kan oplossen. Dat kan je wel proberen te vermijden. Door te kijken naar mogelijkheden wat meer aan het uh, eind van het leven, dus nou, een van de mogelijkheden die de Transforce ziet, is bijvoorbeeld de zorghypotheek. Uh -huh. uh, dat is bedoeld uh, voor uh, grote uh, grote incidentele uitgaven. Bijvoorbeeld, je wil hulp aan huis hebben, zorg aan huis... of er moet een woning moet worden aangepast. En dat zouden mensen op, op wat latere leeftijd... Uh, kunnen de overwaarde voor, die, voor dat soort uitgaven kunnen benutten. Ja, dus eigenlijk is het een soort van uh, hypotheek, uh, extra hypotheek op je huis dan? Ja, maar het is, niet een, uh, het is een omkeerhypotheek. Uh, het is wat is, de, <laughs> sorry hoor, nou maar ja, ik, het en omkeer, niet het, iedereen het, is helemaal thuis. in Nee, die, uh, dat geeft, dat de, maar de, de, die gewone hypotheek is bedoeld om het, uh, uh, om het huis te kopen ja, ja. En de Omkierhypotheek is eigenlijk om het huis te verkopen. Dus je, je krijgt een lening uh, tegen de toekomstige opbrengst van je huis. Je krijgt in feite een voorschot een op voorschot. de van je ja. huis. Klopt. Ja, daar heb je banken voor nodig. En daar heb je banken voor nodig. En of, die banken staan over het algemeen niet, uh, niet te springen om geld uit te geven op dit moment. Nou ja, je ziet in ieder geval dat uh, in de taskforce toch uh, financiële partijen zijn. Ook banken uh, die, uh, die echt voor, die wel voorop willen lopen en dit probleem uh, serieus nemen. Welke dus dat, banken dan? Nou ja, uh, we hebben een aantal financiële partijen. Achmea, Rabobank, Opvion, maar ook pensioenuitvoerders, zoals, zoals APG. Die zijn hierbij betrokken. En dat, is, dat laat zien dat er be bereidheid is ook bij de financiële partijen om te kijken wat hier de mogelijkheden zijn. En zijn die banken niet als de dood dat die woningmarkt verder instort en dat dat huis inderdaad uiteindelijk helemaal niet zo vreselijk veel meerwaard lijkt blijkt te zijn als het nu lijkt? Ja, dat is natuurlijk een van de risico's, dat is ook wel een van de redenen waarom geld wat duur is in Nederland. En tegelijkertijd, als je voldoende marge neemt, hebben we hebben het net over een overwaarde van meer dan 2,5 ton, ja, daar kan je daar kan in ieder geval een deel van benutten. Ja, met andere woorden, dan zouden die banken wel uh, wat uh, bereidwilliger moeten zijn. Ik denk dat het, uh, dat het tot de mogelijkheden behoort. Dat is in ieder geval de richting die de taskforce aangeeft... en waar de deelnemers van de taskforce ook verder willen zoeken. Ja, taskforce is samengesteld uit twaalf partijen. Waaronder ja. een bank, verzekeraars en uh, de vereniging Eigen Huis ook. Uh, kortom een uh, breed palet. Ja. Uh, waar is het wachten nog op? Uh, nou ja, kijk, de Taskforce is, is natuurlijk een samenwerking van partijen. Dat is ook nodig bijvoorbeeld voor voorlichting. Maar uiteindelijk moeten aanbieders uh, ook producten gaan ontwikkelen. En ja, sommige producten uh, vergen toch ook nog uitzoekwerk. En ik zie wel de bereidheid bij veel van die deelnemers... om uh, verder te zoeken naar de mogelijkheden. Is dit nou alleen gericht op 65-plussers... die dus inderdaad aanpassing aan hun woningen... misschien binnen nu een 10, 20 jaar nodig hebben... vanwege het feit dat ze ouder worden en extra zorg nodig hebben? Of ook voor jongere mensen? Nou, ik denk dat het op dit moment meer is. Is uh, zelfs voor 75-plussers, uh, omdat geld, geld relatief duur is en er moet gewoon rente over dat voorschot worden betaald. Ja. Uh, maar uh, als, dat, als die rente weer wat uh, gaat dalen, zou het best mogelijk zijn dat 65-plussers daar ook gebruik van kunnen maken. Ja. Maar het is wel bedoeld voor: het, is eigenlijk, het huis is eigenlijk als een pensioen en je gebruikt het pensioen aan het einde van je leven. Zo ja. Met andere woorden, dan hoef je je huis niet te verkopen om bij je geld te kunnen. Ja. En dan gaat u die bevindingen aanbieden aan minister Blok. Wat heeft die ermee te maken eigenlijk? Nou, de overheid is, uh, is, een, van de, is een van de partijen. Uh, en die, die, kan, uh, die is bijvoorbeeld behulpzaam. Het uitgangspunt is, we gaan geen geld van de overheid vragen. Uh, maar we willen wel graag betrokkenheid van die overheid. Want er, zijn, er kunnen regels zijn die, uh, die in de weg staan. Welke regels dan? Nou, een van de discussies was in hoeverre... Uh, okay, bij een gewone hypotheek wordt er getoetst op inkomen. Is dat ook nodig bij zo'n omkeerhypotheek aan het einde van je leven? Het antwoord is nee. Maar goed, dat hebben we dat hebben dan uitgezocht. Maar bijvoorbeeld is er ook mogelijkheden om te kijken... of het pensioen uh, nog ondersteunend kan worden ingezet. Maar dat zou wel weer verandering van wet- en regelgeving betekenen. Dus de betrokkenheid van de overheid is, is, is, is zeer welkom en zeer behulpzaam. Ja, zouden daar ook nog fiscale voordelen aan uh, moeten komen? Nee, want... Uh, de fiscale subsidie op het eigen huis die is echt bedoeld voor de koop van het huis. En dit ja. gaat echt over het benutten van de overwaarde. Dat Just, is dus de... als je een omkeerhypotheek, zoals u hem noemt, afsluit... dan kan je daar de hypotheekrente niet van aftrekken van dat de belasting. Klopt, dat klopt. Net als bij een tweede huis. Ja. Goed. Uw uh, uh, taskforce is uh, uh, in het leven geroepen... althans op, uh, opgeroepen uh, in het leven te roepen... door de toenmalige minister van Middellandse Zaken, Lisbeth Spies. Ja. Uh, staat haar opvolger uh, Stef Blok ook zo te springen over deze uitkomst of niet? Ik denk dat uh, beide ministers eigenlijk dezelfde positie hebben. Ze vinden het prachtig dat er een maatschappelijk initiatief is... waarbij de overheid dan wel een van de deelnemers is. Maar dat ze het zeer welkom vinden dat hier uh, vanuit de maatschappij... een initiatief wordt genomen. Weet u al wat hij gaat zeggen, Blok? Uh, nee. Dank u wel voor het rapport. Ik ga het met aandacht lezen. En u hoort nog van mij. Oké, okay, heel goed. Denkt u niet? Oh, dat is wat u... Uh, oh nee, dat, uh, ik denk dat de minister bereid zal zijn... om, uh, zoals de afgelopen tijd ook door de overheid is meegewerkt aan de Taskforce... ook om verder uh, mee te zoeken en te helpen te ontwikkelen. Ja. Maar het is, de overheid is hier een van de partijen. Ja, dus het verdwijnt en ik... niet ergens in een la... Nee, dat, omdat ik ook bij de deelnemers de bereidheid zie... om verder te zoeken naar, uh, naar, naar mogelijkheden. En daar kan de overheid dus ook een rol bij spelen. En daar zou de overheid ook een rol bij moeten spelen. Dus ik denk eerlijk gezegd dat uh, de minister uh, dit, dit zal aanmoedigen... En, en op gepaste wijze ook wel een bijdrage wil leveren. Paul Tang, ik dank u wel. Oké. Okay. Je maakt mensen crimineel die helemaal niet crimineel zijn. Het zijn er naar schatting 100.000.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 Het detentiecentrum Rotterdam haalde de laatste tijd vooral het nieuws door hongerstakingen van asielzoekers en de zelfmoord van de Russische activist Dolmatov niet echt een positief visitekaartje. Toch zijn volgens de dienst Terugkeer en Vertrek deze centra een logisch onderdeel van ons asielbeleid. In 2011 kreeg Erbert Hermsen van Hans Draaier, die toen de scepter zwaaide, een rondleiding in Rotterdam. We zijn hier in het detentiecentrum Rotterdam. waar ongeveer 550 vreemdelingen verblijven. met de oog op uitzetting. DTNV, zoals de organisatie wordt genoemd. is sinds 2007 verantwoordelijk voor. de terugkeer naar het land van herkomst. van diegenen die niet tot Nederland worden toegelaten. En dat zijn vooral uitgeprocedeerde asielzoekers. Er zijn er die zelf gaan of meewerken. Maar er is ook een groep die weigert medewerking te verlenen aan uh, terugkeer. En uh, voor die personen is detentie uh, bedoeld... zodat wij ze ter beschikking hebben voor het uitzetproces. Het detentiecentrum bij Vliegveld 16 Hoven is van alle gemakken voorzien. Zoals een goed gevulde bibliotheek met leestafels. Uh, Spaanse kranten, Arabische kranten, Chinees zelfs. Ja. Ja. ja, we hebben uh, van allerlei uh, vreemdelingen hebben we hier uh, in het detentiecentrum. Dus je moet ook een rijk uh, uh, variatie aan kranten uh, hebben... zodat mensen ook zich kunnen, langs kunnen weer kunnen voorbereiden op, op hun vertrek. De mogelijkheid om te sporten... Ja, van heeft u een fitnesscentrum. Dat is een van de activiteiten die wordt aangeboden... Uh, vanuit de dienst en inrichtingen. Uh, waarmee de, de vreemdelingen zich kunnen uh, vermaken, ontspannen... Na, uh, tijdens hun verblijf hier. Gebedsruimte. Je ziet daar dat bord. En afhankelijk van welke denominatie hier uh, kerkdienst houdt... kan dat opgehangen worden. Van moslim tot Russisch orthodox. Ja, van alles. Ja, ja, ja. Je hebt natuurlijk ook, de hele samenleving zit hier, dus ook de denominatie zit hier. En een aparte ruimte voor gezinnen met kinderen. Een ja, speellokaaltje met een box... Ja. knuffels. We kunnen gelijk speelhoed. naar buiten toe. Dus een eigen uh, aparte luchtplaats. Als je het hek hier buiten zou vergeten, lijkt het op een uh, soort peuterspeelplaats. Ja, dus we hebben geprobeerd om zo vriendelijk mogelijk deze uh, ruimte ook aan te kleden. Want, ja, hoe je het ook bent of keert, een kind ziet ook dit hek. Ja, die ziet dat hek. Ja. Want het blijft uiteindelijk een gevangenis waarvan de deur op slot zit. Ja, we gaan de lange gang in. Waar verblijven mensen? Die verblijven op hun afdelingen. Er zijn een, een, een paar afdelingen hier waar de mensen gewoon hun, uh, hun uh, verblijf hebben, hun kamer hebben. Oh, hier links kunnen we door de ramen naar buiten kijken. Luchtplaats. Ja. Er wordt gebaskebald. Er wordt gebaskebald, er wordt uh, met elkaar gesproken. Mensen kunnen uh, hardlopen, een sport uh, beoefenen. Uh, en dat kunnen ze diverse keren per week doen. Ja. Of de man buiten in het zwart leren die zwaait naar ons, maar er zit dubbel glas tussen. Dus ja. praten gaat niet. Nee, dat gaat niet. Nee, bij, bij. Hij wil graag in gesprek gaan, ja, maar uh, ja, wij blijven bij dit gesprek. Wel een rondleiding en uitleg, maar geen discussie tussen personeel en mensen die vastzitten. En daarom gaan we ook pas de binnenplaats op wanneer die weer leeg is. Tussen 12 en 1 verblijven de vreemdelingen uh, in hun uh, verblijf. Zodat ook uh, de medewerkers van DI en uh, wij kunnen gaan lunchen. Er zit sluis op. Dus... Nou, de ene deur gaat pas open als uh, de andere deur dicht is. Ja. Uh, ik denk dat het een van de lastigste taken is van uh, de hele vreemdelingenketen... Uh, omdat bij ons het daadwerkelijk een gezicht krijgt dat de vreemdeling het land uit moet. En dat is een onprettige boodschap voor heel veel vreemdelingen. Uh, en aan de andere kant, wij geven ook de vreemdeling vaak weer een stuk perspectief op de toekomst. Omdat hij uh, eigenlijk ook weet van ja, ik heb hier geen recht op toegang in Nederland of, of verblijf in Nederland. Uh, ik moet mijn toekomst weer gaan herpakken en wij proberen daarin een bijdrage aan te op welke manier, Op welke manier kunt u iemand een perspectief geven? Uh, nou, wij, wij gaan met de vreemdeling in gesprek. En dan blijkt bijvoorbeeld dat uh, hij een, een klein geldbedrag nodig heeft om weer terug te keren naar zijn land van, van oorsprong. Om daar een kort even bestaan op te bouwen. En dan hebben wij de mogelijkheid om een klein geldbedrag te geven. Wij kunnen met de Internationale Organisatie voor Migratie kunnen wij in gesprek. En dan kan de vreemdeling samen met het IOM, zoals ze heten, uh, ook werken aan terugkeer. Behoort dat tot uw taken om te controleren of zoiets lukt of uh, ja, mensen goed terechtkomen of mensen veilig terechtkomen in het land van herkomst? Of is het op het vliegtuig en dan houdt u uw taak op? Dan bent u klaar? Uh, de taak houdt op zodra... Uh, wij de vreemdelingen bij uitgezet. De dienst Terugkeer en Vertrek heeft zo'n 15.000 klanten per jaar... op vijf locaties. Rotterdam, Zeist, Alphen, Zaanstad en Schiphol. En van die groep zitten er gemiddeld 8.000 mensen in bewaring. Variërend van een paar dagen tot maximaal anderhalf jaar. Vreemdelingendetentie als een noodzakelijk kwaad... dat nu eenmaal hoort bij ons asielbeleid? Nationale Ombudsman Alex Brenningmeijer is veel kritischer. Vorige week nog. We hebben twee rapporten vorig jaar hierover uitgebracht... Een rapport over eh, overlijden in detentie en een rapport over de eh, vreemdelingen detentie. als zodanig. De zeer deprimerende, geestdonende omstandigheden waaronder die mensen vast worden gehouden. Ook de onduidelijkheid over hoe lang het duurt. Hè. De gemiddelde duur is 90 dagen, dat is niet niks. En deze mensen zeggen, ja wij zitten hier als criminelen, terwijl we geen criminelen zijn... En daar hebben ze natuurlijk volstrekt gelijk in. Is dit een lastig beroep? Als ik het heel kort door de bocht verwoord... zijn er ook mensen die zeggen... wat doet u als dienst, als dienst terugkeer en vertrek... en helemaal het onderdeel bewaring... deze arme mensen aan, u zet ze vast. Een van de motivaties voor, uh, voor het werk van, uh, bij dienst terugkeer en vertrek... is dat je ook bijdraagt aan een uh, humaan vreemdingenbeleid. En als we met elkaar constateren dat... Nederland niet open kan staan voor iedereen die maar wil komen... dan hoort daar ook vertrek bij. Uh, dus we zijn een logische consequentie van dat uitgangspunt. Morgen in Wie niet weg is, is strafbaar. Ik kan niet naar mijn eigen land terug. Ik kan niet naar de hemel. Ik kan niet onder de grond. Maar wat kan ik doen? Dat goed u morgen. Vragen en opmerkingen zijn welkom via de Cairo mail Goedemorgen Nederland. Straks, de Nederlandse Energiemaatschappij zegt jarenlang tegen ons te hebben gelogen. Eerst nu het humeur, hier is Mart Smeets. Heel even dacht ik dat het wellicht zinvol zou zijn iets stichtelijks te zeggen... over de voetbalwedstrijd tussen Haarsteeg 8 en RWB 6 van afgelopen weekend. Dat was nieuws, sportnieuws. En u heeft het waarschijnlijk meegekregen wat daar gebeurde. Het was bespottelijk. En eigenlijk past alleen maar stilte. Maar is het dan goed om over ander nieuws te praten? De lekkage van het ruimtestation ISS? Of over die Britse journalist die in de Daily Telegraph ernstig twijfelt... aan het voorheen zo geroemde Nederlandse pensioenstelsel? Of over die Russische homo die vermoord en verminkt werd? Of over die dode hond die gevonden werd in een tas in het water? Was er dan niks leuks in het nieuws waarom je moest lachen? En waar moest ik om gniffelen? Ja, ik las dat een visser door een karper in het water was getrokken... En ik dacht, dat is grappig en onschuldig. Totdat ik begreep dat het een invalide visser was. En toen dacht je er anders over. Wat moet je met de mededeling dat Dautzen Kroes gekozen is... tot het mooiste model van Nederland? 2000 Nederlanders, geïnterviewd door Floating Fashion Week... hebben dat besloten. En wie zijn wij dat we daaraan twijfelen? Dus ik sluit me maar aan bij dat nieuws. En deze was ook leuk. Een dief overvalt vijf banken op één dag. Binnen 70 minuten nog wel. En zijn buit... 12.000 dollar en een vermelding in het Guinness Book of Records. Het grappige is natuurlijk wel dat ze hem niet gevonden hebben... 24 uur na zijn optreden. Hoe gaan we met nieuws om? En hoe moet je met dit nieuws omgaan van de Nederlandse broers? En dat is echt nieuws, dat doet iets met je. Steeds weer, als je die foto ziet met die twee blije blonde kopjes... en die felgroene shirtjes, dan draait je hartje om. Ze heten Ruben en Julian... En hun nieuwsverhaal is triest, onbegrijpelijk, nauwelijks te bevatten. Het maakt je wee en je weet eigenlijk niet wat je moet zeggen. En dan zijn er ook nog twee andere broers in het nieuws. Die van Boston, weet u wel. Op schijnbaar sensationele wijze zelfs. Ze zijn mogelijk betrokken bij een drievoudige moord in 2011. Het nieuwsbericht spreekt duidelijk van het woord mogelijk. Is dat dan nieuws? En hoe moet je met nieuws omgaan? Met groot nieuws, klein nieuws, no-nieuws... Met sensatienieuws, met opgeklopt nieuws. Wat is eigenlijk nog nieuws? En wie bepaalt dat? Bart Smits, morgen in het ochtenthumeur van Koos Postema.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 met not Fair. Het is vier minuten voor half elf. U luistert naar de KRO op Radio 1. In pagina grote advertenties in een aantal kranten vandaag... biegt de Nederlandse energiemaatschappij op, uh, uh, de Nederlandse energiemaatschappij op te zoemelen met groene stroom. Zo loopt de zin. Niet alleen trekt de NEM het boetekleed aan... ook beweert de energiedeferancier dat concurrenten de klant voorliegen. Contact met Lisbeth van Tongeren, Kamerlid voor GroenLinks. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat een eerlijkheid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 uh, wat klopt is dat wij in Nederland redelijk wat biomassa uh, verstoken. Ja. We doen huishoudelijk afval, maar we doen ook houtsnippers. Ja. En dat is officieel, telt wel als schone stroom. Maar GroenLinks heeft natuurlijk veel liever zon, wind, aardwarmte, getijdenstroom. Ja. Echt van dat soort, uh, echt, echt uh, schone stroom. Ja. Dus dat ben ik met ze eens. Maar wat ik niet met ze eens ben, is um, dat je alleen uh, naar de Nederlandse energiemarkt zou moeten kijken. Wij kijken in Europa op de stroommarkt, uh, uh, uh, uh, Europa breed. Als er veel wind is in Duitsland, krijgen wij windstroom uit Duitsland. Als er mooie waterkrachtstroom is in Noorwegen, krijgen wij waterkrachtstroom uit Noorwegen. Dat zou ik niet willen stoppen. En ik vind als zij zeggen dat er fraude is, dan moeten ze aangifte gaan doen bij de politie. Als dat niet zo is, dan moeten zij de basis nee, van de energiebedrijven... Maar zij zeggen niet doen. dat er fraude is. Zij zeggen dat ze de zogenaamde garanties van oorsprong uh, kunnen opkopen. Dat alle um, energiemaatschappijen dat doen. Uh, en uh, dat die dingen inmiddels voor 1,44 euro uh, te koop zijn. En uh, daar kun je een gemiddeld Nederlands gezin... een jaar lang 100% groene stroom mee leveren. Ja, dat maar, dat is onderwijs... dus maar dat is dus geen groene stroom. Dat is een opgekocht certificaat. Wel degelijk groene stroom, want dat is uh, stroom die in Noorwegen met waterkracht opgewekt wordt. Maar dat dat nog zo goedkoop is, is omdat er meer aanbod is in Noorwegen bijvoorbeeld van die stroom dan de vraag is... En Dat komt onder andere door prijsvechters zoals de Nederlandse energiemaatschappij... die helemaal niet serieus werk maken van meer schone stroom in Nederland. Maar die stroom <laughs> komt toch helemaal niet onze kant op? Tenminste, dat begrijp ik uit die advertentie. Die het komt certificaat komt onze kant op. Die stroom komt ook absoluut onze kant op. We hebben een, een kabel liggen met Noorwegen en wij wisselen beide kanten op. En de Nooren krijgen soms onze vuile kolenstroom. En wij krijgen, afhankelijk van waar de prijs van de stroom in Europa het goedkoopst is krijgen wij stroom uit Noorwegen die opgewekt is met waterkracht. Dus wat is dan de conclusie uh, van, van deze advertentie? De conclusie is dat zij meer klanten aan het lokken zijn voor hun product. Zij hebben al eens vaker aanvaringen gehad met de NMA... en ook met consumentenorganisaties voor um, het eerst aanbieden... van hele goedkope stroomcontracten. die heel snel duurder worden. Zij zijn ook van de slogan die uh, zegt ik zeg doen. En wat ja. ik zeg, groene stroom. Doen. Ja. En als je het meent, Nederlandse energiemaatschappij, maak dan echt werk van groene stroom in Nederland en in Europa ja. en geef je geld niet uit aan deze peperdure advertenties. Goed. Nou ja, ik weet niet hoeveel gezinnen kun je voor het geld voor die advertentie van, van stroom voorzien. Lijkt me niet zoveel, maar goed, zo duur. Ja, is dat niet. Zij, roepen, ook op, zij maar... roepen op tot groene stroom, ja. dus laten ze dat dan doen. Zij verwijten anderen dat ze daar niet genoeg aan doen. Laten ze ja. dan zelf het voortouw nemen. Ja. Meer schone stroom in Nederland. Goed. Meer groene stroom, zegt een Groenkamerlid. Lisbeth van Tongeren van GroenLinks. Hartelijk dank. Ja, dank u wel. Het is half, het is half elf, dames en heren. Uh, einde van deze ja, uitzending. Meer informatie vindt u op kro.nl. U hoort de stem van Naida al ergens in Nederland. Naida, goedemorgen. Goedemorgen Sven, in Ede staan we vandaag. Afgelopen weken werd Nederland geteisterd door digitale aanvallen. Ja, en de vraag is, kunnen we er meer verwachten? En vooral, hoe kunnen we ons er tegen wapenen? Ik praat er straks over met de goeroes op dit vlak. Walter Belgers en Hans Volmer. U hoort het zo in lijn 1. Dit is Radio 1. Hier is Dorot met het NOS-journaal van half elf. In het televisieprogramma Opsporing Verzocht... wordt vanavond aandacht besteed aan de vermissing van Ruben en Julian uit Seist. De politie is nog steeds op zoek naar tips en camerabeelden... die kunnen helpen om de jongens te vinden. De uitzending van Opsporing Verzocht is vervroegd naar half acht vanavond. En dat vanwege het Eurovisie Songfestival. De Borstkankervereniging Nederland vindt het belangrijk... dat actrice Angelina Jolie open is over haar borstamputatie. Jolie maakte vandaag in een ingezonden stuk in de New York Times bekend... dat ze haar borsten preventief heeft laten verwijderen. Dat deed ze, nou dat was bleken dat ze een sterk verhoogd risico loopt op het krijgen van borstkanker. Van Lanschot Bankiers schrapt geen 300 banen, maar 550. Dat heeft de Bank voor Vermogende Particulieren vanochtend bekendgemaakt. Van Lanschot, met het hoofdkantoor in Den Bosch, heeft het moeilijk. Door slechte zakelijke leningen en doordat overgenomen bedrijven... minder waard bleken te zijn dan was verwacht vrachtwagenchauffeurs voeren actie tegen versoepeling van Europese regels voor het goederenvervoer. Volgens FNV-bondgenoten zullen transporteurs steeds vaker Oost-Europese chauffeurs inzetten. Omdat die goedkoper zijn. Dan kost Nederlandse truckers hun baan. En dat zijn de hoofdpunten. Met de restant van de ochtendspit, 70 kilometer stond er net nog. En nu John Hokka. Nou, ik heb nog een korte file van twee kilometer voor de Koentunnel... op de A10 West richting Den Haag. Dat komt door een ongeluk. En verder is de N279. De weg Roermond en Bos in beide richtingen dicht bij Middelrode. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Dat gaat waarschijnlijk tot een uurtje of één duren volgens Rijkswaterstaat. Hou daar dus rekening met een omleiding. Dankjewel, John. Ik wens u een fijne dag en veel plezier met Naida. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Naida, aurang Goedemorgen luisteraars, onze digitale infrastructuur is kwetsbaar. Dit werd de afgelopen weken pijnlijk duider, duidelijk door de DDoS-aanvallen... op banken, overheidsinstellingen, internetproviders en meer cruciale internetdiensten. Ook wij, de gewone burgers, hadden er last van. Ja, of je nu wilde internetbankeren of een rij-examen wilde aanvragen... het ging af en toe erg moeizaam. Of het lukte helemaal niet. Wie er verantwoordelijk is voor de aanvallen is nog steeds niet bekend... maar speculaties zijn er genoeg. Afpersers, buitenlandse mogendheden, terroristen, boze hackers en beursspeculanten worden genoemd. Allemaal hebben ze de middelen en een motief. Hoe veilig is onze digitale infrastructuur? Kunnen we deze aanvallen in de toekomst wel pareren? En welke rol vervult onze vaderlandse defensie in dit verhaal? De lijn 1-bus staat voor de deur van congrescentrum De Rehorst in Ede. En vandaag komen hier hackers, bedrijven en overheid bij elkaar... tijdens de 11e Black Hat Sessions. Om met elkaar te discussiëren over alles wat met cyberveiligheid te maken heeft. Ja, Luisteraar, en wilt u zelf ook iets weten over de cyberveiligheid... Maakt u zich zorgen, net als ik, over onze digitale veiligheid? Of weet u hoe we ons er wel tegen kunnen beveiligen? Laat het ons weten. U kunt meepraten door te bellen met 0800 1121. Twitteren kan ook naar hashtag lijn1. Mailen naar lijn1aapstaartje ntr.nl. En wilt u zien wie onze gasten zijn? Ga dan naar de website lijn1.ntr.nl. Dit is Lijn1. Luisteraars in Ede, ik zei het al, praten vandaag hackers, bedrijven en overheid... met elkaar over alles wat met de cyberveiligheid te maken heeft in ons land. Bij mij in de bus zitten Walter Belgers van Madison Gorka... een van de organisatoren van de Black Hat Sessions. En tegenover mij zit ook Hans Volmer, commandant Task Force Cyber bij Defensie. De baas van onze online leger, zeg ik maar even heel simpel. Ik begin met Walter Belgers. Goedemorgen. Black Goedemorgen. Black Hat Sessions mooie titel, maar wat is het precies en wat gebeurt er hier vandaag vooral? Nou, wij van Mertensjoerke zijn een informatiebeveiligingsbedrijf... en wij vinden het goed om uh, kennis te delen. En dat doen we door middel van een seminar, wat we al uh, ruim tien jaar organiseren. En dan wordt er gepraat over uh, allerlei uh, al dan niet technische IT-beveiligingsvraagstukken. En wat is vandaag de belangrijkste, het belangrijkste vraagstuk? Nou, wat ja, hangt jullie ja, nu ja, echt nou, bezig? Nu de actualiteit, denk ik. Dus inderdaad. wat, wat doe je inderdaad aan de grootschalige aanvallen bijvoorbeeld? zoals die de laatste tijd hebben plaatsgevonden. Maak jullie zorgen? Is er vandaag hier een stemming nou, van... Uh... Nou, ik maak me altijd zorgen, maar ik zie alle problemen bij de bedrijven. Dus uh, ja, dat is, dat is af en toe wel een reden tot, tot zorg. Ja. ja, en even voor, om een idee te krijgen... hoeveel mensen nou in het land hier zich mee bezighouden. Hoe druk is het vandaag? We hebben hier zo tegen de 300 bezoekers. 300. Een van de mensen die hier ook zit is Hans Volmer. U bent de baas van onze Digitale Defensie. Wat doet u hier eigenlijk tussen deze hackers? Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, allereerst ben ik uitgenodigd om uh, een praatje te houden over wat Defensie eigenlijk doet op het gebied van cyber. Uh, ik leid uh, de organisatie die zich bezighoudt met de opbouw van de cybercapaciteit binnen Defensie. En uh, natuurlijk is het goed om hier te zijn om in gesprek te komen met uh, hackers, met collega's, met mensen die zich bezighouden met de beheerbaarheid van Nederland. Uh, om, uh, om informatie uit te wisselen en uh, om uh, in de toekomst mogelijk uh, mee samen te werken. Ja, En u bent van de Task for Cyber. Even voor ons, wat, is, wat doet de Task for Cyber precies? De Task for Cyber is belast met de opbouw van de cybercapaciteiten binnen Defensie. Vorig jaar heeft uh, de minister van Defensie het, de Defensie-cyberstrategie uitgegeven... en uh, aangegeven dat wij uh, in de komende jaren zowel uh, onze... Uh, Defensieve capaciteit versterken, dus onze eigen weerbaarheid, onze eigen bescherming. Zowel van onze netwerken als onze wapen- en uh, sensorsystemen. Onze inlichtingencapaciteit uitbreiden. Dus daadwerkelijk het vermogen om uh, cyberinlichtingen te verzamelen. En dat is dan een taak van onze militaire inlichtingendienst. En ook operationele cybercapaciteit ontwikkelen. Cyber als operationele capaciteit gedurende inzet of missie. En wat betekent dat precies dan? Dat in de betekent praktijk? dat je cyber als een wapen gebruikt. Dat je gebruik maakt van cyber om uh, effecten te bereiken die je kunt gebruiken in een militaire operatie. Ja, en cyber gebruiken als wapen? Een wapen om aan te vallen? Dat kan een wapen zijn om aan te vallen, zeker. Doen we, doen we dat al? Is dat al eens gebeurd? Nou, daar laat ik me verder niet over uit. Wat wij, uh, wat wij kunnen. Uh, dat, is, uh, dat houden we voor ons. Wat we aangeven is dat we die uh, capaciteit verder ontwikkelen. En dat we dat ook gaan gebruiken gedurende inzet. Ja. En nu bent u hier. En u bent een wandelend, wandelend staatsgeheim, kunnen we wel zeggen. Tussen al deze hackers. Mijn eindredacteur Rien die heeft uitgezocht. En die kwam erachter dat de relatie tussen hackers en defensie... een jaar of vijftien geleden niet zo amicaal was. Ja, dat, dat weet ik niet. Toen, Toen zat was de zat, ik er nou ja, nog niet. Ik ja. was er wel, maar uh, ik zat niet in deze, niet deze business. Nee, maar bent u op zoek hier naar talent? Zit natuurlijk, kan... zijn wij zijn altijd op zoek naar talent. En wij kunnen altijd mensen gebruiken. Uh, net als iedereen hier. Net zoals alle bedrijven hier. Net zoals Madison Gorka Net zoals uh, de politie die hier ook vertegenwoordigd zijn. Ook wij kunnen mensen gebruiken. En uh, we zullen het ook niet nalaten om mensen te benaderen. Walter Belgers van de Black Hat Sessions. Loopt er hier veel talent rond? Nou, ik hoop het, want wij zijn ook op zoek. Jullie zijn ook op zoek? Ja, natuurlijk. Iedereen is op zoek ja, is... naar talent hier? Ja, er zijn er gewoon te weinig mensen in Nederland die dit goed kunnen. Ja, is dat ja, zo? dat is zo. Want hoe doen wij het wereldwijd? Ik bedoel, kunnen, zijn wij goed in hacken? hekken? Ik denk dat wij wereldwijd geen slechte figuur slaan, nee. Maar nog steeds is er meer vraag dan aanbod. Meer vraag dan aanbod. Dus er moet meer gehackt worden? Meer ethisch gehackt worden. Precies, want dat was mijn volgende vraag. Want die hackers die hier rondlopen, hacken was, toch, was is toch strafbaar? Inbreken in een computer zonder toestemming van de eigenaar is strafbaar. Dus er lopen hier jongens en meisjes rond die eigenlijk allemaal strafbare feiten hebben gepleegd. Nou, ik hoop dat ze inbreken op hun eigen computer om op die manier eens te leren van hoe een systeem werkt. En die mensen kunnen bij ons nieuws komen. Volgens mij kun je dat toch helemaal niet alleen op je eigen computer oh, leren? Ja. Ja? Om, om goed te kunnen hacken moet je toch ergens even een keer bij defensie gehackt hebben? Nee, je kunt ook zelf een systeem bouwen en proberen dat... dat... Dat goed beveiligen, voor jezelf goed beveiligen. En daarna proberen dat zelf ook aan te vallen en daar zelf in te hacken. En, een, een soort speeltuin bouwen. Dat is ethisch hacken? Dat is ethisch hacken, inderdaad. Ja. Even terug naar de afgelopen weken, uh, Walter Belgers. De afgelopen weken bijna elke dag een cyberaanval in Nederland. Banken, DigiD, nu de Belastingdienst. Wat is er aan de hand? Mensen ontdekken dat het heel makkelijk is om dat uit te voeren. En het is gewoon ook heel makkelijk om een, om een site plat te leggen. Maar dat is eigenlijk niet iets van de laatste maanden. Maar nu is het, merkt iedereen dat dat kan. Ja, maar wat er nu wel is, is dat, dat het nu ineens zo zichtbaar wordt. Het wordt nu ineens zichtbaar, ja. En ik geloof wel dat het al veel langer zo is dat er, dat er banken gechanteerd worden... door mensen die zeggen, we kunnen jullie platgooien, geef ons geld. Ja. En ik neem ook aan dat dat in het verleden wel geleid heeft tot de uitbetaling door banken. En op een gegeven moment houdt dat op en gaan mensen ontdekken van... nee, hey, maar wacht even, dat is leuk. Aha, dat, dus dat tot nu toe hebben doen. wij als consumenten niks van gemerkt... omdat de banken gewoon betalen, die lieten zich chanteren. Nou, goed, daar heb ik geen uh, harde gegevens over, maar ik kan me niet voorstellen het dat wel? Nou ja, dit is natuurlijk al heel lang mogelijk en ook al heel lang heel makkelijk mogelijk. Ja, maar als ik dan zie van de belastingdienst is gehackt, dan denk ik: hoe kan het dat onze belastingdienst dus zo niet, ja, of tenminste zo hack? hack nou, Hekgevoelig, zeg je dat? Ik, zo? ik denk niet dat je een DDoS uh, moet vergelijken met een hek. Een, een, een hek is daadwerkelijk inbreken in de computer en daar informatie weghalen. Een ja. DDoS is zorgen dat die uh, website niet meer bereikbaar is voor anderen. En dat doe je door heel veel informatie? Door heel op te veel gooien. aanvragen naar die computer te, op die computer te richten. En vergelijk het maar dat je probeert met honderd man door één deur te komen. Dat lukt ook niet, niemand komt er binnen. Ja, en zijn mij nou. Uh... Zijn onze systemen in Nederland gevoeliger voor die DDoS-aanvallen dan in de landen om ons heen? Nee, dat kun je zo niet stellen. Nee. Uh, je kunt individueel per uh, instantie kun je maatregelen treffen die DDoS-aanvallen moeilijker maken. Alleen echt helemaal voorkomen, dat is eigenlijk vrijwel onmogelijk. Je kan ook gewoon zorgen dat 112 onbereikbaar is als er 3 miljoen mensen tegelijkertijd gaan bellen. En Dan ja. kan ik nog zoveel maatregelen nemen. Uiteindelijk, als er genoeg mensen zijn die bellen. Kan ik het niet voorkomen? Nu noemt u er eentje waarvan ik meteen hartkloppingen krijg. Dat ik denk van, ah, stel je nou voor dat je inderdaad een niet-ethische uh, figuur hebt die 112 plat uh, legt. Dat kan dus, theoretisch gezien. Ja, theoretisch kan er van alles. Uh, en dan hoop ik dat er, dat er op tijd uh, detectie plaatsvindt en dat, dat er actie kan worden ondernomen. Uh, voorkomen is in dit geval heel moeilijk. Maar je kunt natuurlijk wel proberen te, de te detecteren en erop te reageren. Ja, maar voorkomen is moeilijk. Dat is wel moeilijk, ja. Ja. ja. Ik ga naar een beller die zich ook zorgen maakt... Van Rij. Ja, ik maak me inderdaad ook zorgen over de veiligheid van mijn computer. Ik probeer daar ook zoveel mogelijk aan te doen. Een goed beveiligingsprogramma erop. Ik heb mezelf bijvoorbeeld ook geabonneerd op een Nederlandse en een Duitse overheidswebsite... die informeert over bijvoorbeeld updates van belangrijke programma's. En wat me opvalt is dat de Duitse website veel vaker informeert dan de Nederlandse website. Zo werd er laatst bijvoorbeeld ook gewaarschuwd dat Javascript, wat in heel veel websites gebruikt wordt... Dat dat zo lek is als een mandje. En hackers kunnen er heel makkelijk gebruik van maken. Ik heb het nu uitgezet. En ik zie bijvoorbeeld dat de website van KPN gebruik maakt van Javascript. Nou, als grote bedrijven als KPN daarmee op zouden houden... dan zou iedereen in principe Javascript kunnen uitzetten. En dan zou het hele web een stuk veiliger worden. Dat is misschien zomaar eens een ideetje. Ja. En wat betreft die DOS-aanvallen... ik vraag me al een tijdje af... en misschien dat de expert bij u in de studio daar wat op weet te zeggen... Banken weten volgens mij wie hun klanten zijn, want die bellen regelmatig in. Dan heb je dus het IP-adres, dus het adres van de computer van je klant, bij jou beschikbaar. Als bij een DDoS-aanval de banken zouden zeggen... wij geven wat betreft toegang, voorgang aan onze klanten... Dan kunnen ze volgens mij al die uh, botnetcomputers die uh, een heel ander adres hebben dan van hun klanten. En die uh, enorm staan af te vuren op zo'n website. Kunnen ze volgens mij buiten de deur houden. Okay. Goede vragen. We gaan het vragen aan Walter Bel Belgers. Ja, uh, wat betreft die zorgen over het internet uh, en javascript en dergelijke, uh, ja, dat hangt een beetje van je paranoïde level af hoe, hoeveel dingen je uitschakelt en bereid bent om op te geven voor een stukje veiligheid. Veiligheid is altijd een afweging. Hoe veiliger ik het maak, hoe minder ik kan doen. En we kunnen wel het internet veilig maken door het helemaal gewoon af te schaffen, dat is het veiligste, maar dan hebben we ook de voordelen niet meer. En ik zie nog steeds dat de voordelen van het internet veel groter zijn dan de nadelen. Dus dan moet ieder voor zich een keuze in maken hoe hoeveel moeite hij stopt in het beveiligen van zijn eigen computer... om het werkbaar te houden. 100% veilig, gaat nooit lukken. Het mm -hmm. gaat erom dat je er goed genoeg bij voelt. En voor de ene is dat inderdaad die Nederlandse en Duitse websites in de gaten houden... en die tips opvolgen. En dat scheelt natuurlijk al een hele hoop. En voor sommige mensen moet je nog een stapje verder... of die zijn al eerder tevreden. Ja. Uh, voor wat betreft die aanvallen het uh, alleen toestaan van klanten. Uh, dat is heel lastig, want het is niet bekend waar die klanten precies zitten. Als die vandaag thuis zitten te werken en morgen op kantoor... of ze zitten via een, een hotspot, of die zitten vandaag op één adres... en heel veel providers geven ook elke dag een ander adres uit... dan is daar geen lijst van op te stellen. Wat je wel zou kunnen doen, is bijvoorbeeld zeggen... van nou, alleen Nederlandse IP-adressen mogen naar zo'n bank toe... Mm -hmm. Uh, maar ja, goed, dan heb je nog steeds een hele hoop klanten in het buitenland... Uh, of die op andere manier binnenkomen, die je tegenhoudt. En uh, ja, dat is natuurlijk niet echt klantvriendelijk. Nee. Even, even weer even op dat hele praktische niveau. We zagen toen met, dat met die banken die onder vuur lagen van, de, van die DDoS... dat mensen in het buitenland zaten en niet meer konden pinnen. Ik heb een heleboel mensen in mijn omgeving gehoord die meteen liepen... we zijn veel te afhankelijk van dat pinpasje geworden. We moeten weer ouderwets gewoon ponden, dollars en euro's cash onder het bed hebben liggen. Is dat iets wat die mensen zou adviseren? Ja, ook dat hangt weer af van het niveau van paranoïde. Uh, ja, het kan best handig zijn. Maar ja, zo zijn er nog veel meer dingen. Kijk, uh, ook de waterleiding kan een keer mee ophouden. Moet je ja, dan allemaal water goed, er thuis uh, leggen? Ja. Ik bedoel, kom u gewoon pinnen en alles? Heeft u er last van gehad uh, Ik heb er geen weken? last van gehad, nee. Dan zat je bij de andere bank. Ik zat bij, bij de andere banken. De, de, de DDoS-aanvallen hebben geen effect gehad op, het, uh, op de pinautomaten. Dat was een, een storing bij de betreffende bank, uh, intern. Um, en ja, daar kun je je tegen beschermen door, uh, door contant geld in huis te hebben. Je kunt ook uh, zorgen dat je uh, bankrekeningen hebt op, een, op twee of drie banken. Maar ja, er kan natuurlijk ook gewoon intern uh, iets uh, misgaan. Juist, er kan zeker intern wat misgaan. Um, en het is niet allemaal hacken en het is niet allemaal Didos. Okay. Hans Volmer, commandant Task Force Cyber. Hebben wij een cyberleger? Dat hebben wij. Hè. Ik zeg hebben wij, maar dat hebben wij toch gewoon. Hoe ziet dat eruit? Wat is ons cyberleger? Nou, wij, he wij hebben, zoals ik eerder aangaf, uh, een capaciteit om ons zelf te beschermen. Uh, daar hebben wij een uh, Computer Emergency Response Team uh, binnen Defensie, een CERT het uh, zogenaamde defcert wat uh, kijkt wat er aan de buitenwereld allemaal op ons afkomt... en uh, zorgt uh, en adviezen geeft aan de beheerders van onze eigen netwerken... hoe uh, zij die moeten beschermen. En we hebben uh, inlichtingencapaciteit binnen de MIVD... om uh, daadwerkelijk cyberinlichtingen te vergaren... als deel van het totale inlichtingenproces. Ja. En wij uh, gaan een uh, Defensie-cybercommando oprichten... Wat zich bezig had met uh, operationele cybercapaciteit. Het daadwerkelijk gebruiken van cyber in een operationele setting. Ja, maar kunnen jullie ook, we weten nu, Defensie die kan uh, nou, strategische doelen indien, uh, indien bombarderen, indien nodig. Kunnen jullie een haven ergens op de wereld platleggen? Kunnen jullie het vliegveld van Teheran platleggen? Nou, je, je, wat je graag wil is dat je in een operatie, afhankelijk van de, uh, de, het plan van de commandant en, en de opdracht die de commandant heeft, dat je uh, cybermiddelen kunt inzetten om uh, bepaalde effecten te bereiken. Bijvoorbeeld inderdaad het uitschakelen van uh, vijandelijke luchtverdediging of het uitschakelen van een, uh, van een energiecentrale. Uh, dat kun je doen door, door bombarderen. Maar je kunt dat ook doen door de inzet van cybermiddelen. Uh, ja. En dat geeft natuurlijk minder uh, daadwerkelijk fysieke schade. En kan uiteindelijk je helpen uh, later bij de wederopbouw... van, uh, van hetzelfde land dus waar je aan het opereren bent. Eigenlijk zouden we dankzij die cyber task force... Nog schoner, nou ja, ik weet niet of het woordje nog klopt, maar in ieder geval een schonere oorlog kunnen voeren in die orde. Je kunt een oorlog voeren of een conflict hebben met minder fysieke schade. Dat kan. Dat zou uh, ja. mogelijk zijn. En u maar daar... er, zijn, er zijn nog wel een aantal dilemma's bij hoor. Want een cyberwapen. Zoals? Het inzetten van een cyberwapen is, uh, is niet uh, logisch, is niet iets wat je één uh, op één kunt, uh, kunt doen. Um, Punt één, uh, heb je een cyberwapen niet zomaar op de plank liggen. Je hebt heel veel inlichtingen nodig... voordat je precies weet hoe het uh, systeem ja. van een tegenstander eruit ziet. En voordat je daar daadwerkelijk En op voor die inlichtingen, in, uh, werkt u samen met de rest van Europa? Is er een samenwerking? Of is dit het onze, is ons geheim? Onze militaire inlichtingendienst werkt samen met andere inlichtingendiensten. Oké. Okay. Ik ga even naar wat mailtjes. Jan Mulder, die zegt... Hacken krijg je niet weg. ING-directeuren weten er niks van en zeggen stoer, dit gebeurt nooit meer. Nou, dat is pas een uitdaging voor hackers als je zo reageert. Slokken het zelf uit. Nou, nee, dat, is, dat is wel een beetje kort door de bocht. Mm -hmm. Zeggen dat iets niet mag, dat je het dan uitlokt. Nee. Ja, Ik kan me wel voorstellen dat het voor een groep mensen extra spannend wordt, maar uh, ja, goed, het is gewoon strafbaar. En dat blijft het ook. Jan Bakker, even kijken, die heeft een verhaal. Het wachten is op een catastrofale samenloop van omstandigheden... waardoor plotseling alle vitale voorzieningen getroffen worden. Aan dit soort situaties wil niemand denken totdat het opeens waarheid wordt. Was 9-11 totdat het plaatsvond ook niet in de ogen van de burger... en die zogenaamde deskundigen ondenkbaar? Heren, goede vraag van Jan Bakker. Ja, het is de vraag of het überhaupt mogelijk is om alle systemen in één keer plat te liggen. Systemen zijn zodanig verschillend van elkaar en zijn zodanig, uh, hebben verschillende soorten software, hebben verschillende soorten processoren, hebben verschillende soorten uh, technologische uh, ontwerpen, dat, het, uh, dat je daarvoor wel heel veel tegelijkertijd moet doen om dat mogelijk te maken. Maar het is natuurlijk wel mogelijk om de zwakste schakel uit te schakelen. En uh, je kunt je voorstellen dat er in Nederland geen vliegtuig meer vliegt... op het moment dat je kans ziet om een, uh, de luchtverkeersleiding uh, plat te leggen. Ja, Als je nu kijkt, hè, kan uh, u, of Defensie, kan ingeschakeld worden door bijvoorbeeld uh, Shell ergens in Kuwait... als daar gevaar is en dan worden de medewerkers van Shell worden geëvacueerd door uh, Defensie bijvoorbeeld. Uh, Defensie beveiligt er ook uh, koopvaardijschepen. Stel dat die bedrijven ook een digitaal gevaar lopen... Kunnen die dan beveiligd worden, digitaal beveiligd, door dat cyberleger van onze Defensie? Nou, dat is niet de eerste verantwoordelijkheid van Defensie. Het is sowieso de verantwoordelijkheid van de bedrijven zelf om zich uh, maar het digitaal te beschermen. evacueren van de mensen die daar werken doet u ook? Dat doen wij, maar dan onder verantwoordelijkheid van uh, buitenlandse zaken. Uh, nee, Defensie heeft drie hoofdtaken. De eerste is het verdedigen van het eigen grondgebied. De tweede is... Uh, bijdragen aan de internationale rechtsorde. En de derde is het uh, leveren van uh, steun aan civiele autoriteiten in geval van, uh, van crisis. En dat doen we dan onder verantwoordelijkheid van die uh, civiele autoriteiten. Nou, als civiele autoriteiten de mogelijkheid hebben en ons vragen om bij te staan... om bijvoorbeeld uh, uh, Shell te, te beschermen... dan zullen we dat doen onder verantwoordelijkheid van bijvoorbeeld de minister van Veiligheid en Justitie. De eerste twee hoofdtaken zullen we alleen maar uitvoeren als we een mandaat hebben van de regering... met de bijbehorende Rules of Engagement. En dan zal er echt wel sprake moeten zijn van meer dan het hekken van één bedrijf. Of uh, een energiecentrale die, die aangevallen wordt. Dan zul je daadwerkelijk moeten bewijzen dat een aanval vanuit het buitenland komt... en dat het hm. lijkt op een conventionele gewapende aanval. Vergelijkbare schade heeft als een gewapende aanval. Ja, ik... Is, er, is dit alles wat u zegt, hè, is dit nog steeds allemaal theoretisch? Of zijn er, nou, daar mag u natuurlijk geen uitspraken over doen... maar uh, of zijn er echt dingen die gebeuren die wij gewoon niet weten... omdat wij door defensie daartegen worden beschermd? Is het meer dan theorie alleen al intussen? Ja, dat is moeilijk om, om te beantwoorden... Uh, kijk, wij vanuit de, de militaire inlichtingendienst, die werkt samen met de Algemene inlichtingen en Veiligheidsdienst in, het, in een gezamenlijk project, uh, wordt natuurlijk wel al onze nationale veiligheid beschermd. En dat is op basis van de Wet inlichtingen en Veiligheid hun dagelijks werk. En daar maken ze ook gebruik van uh, cyber. Stafhorst, die uh, twittert het volgende. De individuele cyberveiligheid van de burgers blijft buiten beeld bij lijn 1. Is dat niet het allergrootste risico voor de burger? Goeie vraag voor Hans Volmer. Voor? Ook voor u. Sorry. sorry. Ja, de individuele veiligheid ja, nee, is inderdaad heel belangrijk. Uh, ja, dat is wel een heel moeilijk punt om dat op te lossen. En het vervelende is dat er zoveel burgers zijn die nu IT-systemen gebruiken... Ja. die aan het netwerk hangen en die moeten eigenlijk allemaal beveiligd worden. En ja, dat, dat, dat lukt gewoon niet. Ik zie daar ook niet echt een oplossing voor hoe we mensen kunnen opvoeden... en systemen zo kunnen verbeteren dat dat standaard veilig is ingesteld. Zijn, zijn burgers, ik bedoel, zijn wij nog gericht op die veiligheid? Want als ik kijk bijvoorbeeld naar mijn eigen computergebruik... Ik ben daar helemaal niet mee bezig eigenlijk, of mijn computer veilig is of niet nee, veilig en dat is. Nee, geldt, dat geldt niet alleen voor IT, maar mensen houden zich ergens mee bezig als, er, als daar een noodzaak toe is. Dus je wordt gedwongen door wetgeving of omdat het fout is gegaan, of dat soort redenen. Ja. Dus mensen gaan niet hun computer extra goed beveiligen totdat het eigenlijk misgaat. Okay. Al Donero die uh, mailt het volgende. Attack Mitigation Appliances van Fortinet. Kunnen met herotisch model bij die dos bepalen wie wel of geen regelmatige gebruiker is. Nou, dat is een mooie plug uh, voor het bedrijf. Nou, oké. Okay. En nu gewoon in normale mensentaal. Nou, dat het bedrijf vindt dat je een apparaat moet kopen. <laughs> Hebben wij nu gewoon sluikerdeclame ja? gemaakt, bedoel je? Ja, inderdaad. Oké, okay, goed. Het was niet de bedoeling. Dat hadden we niet door um, staan de hackers hier binnen te trappelen om in het leger te werken? Dat zou je die mensen moeten vragen. Ik uh, ja, dat hangt een beetje vanaf. Er, uh, er zijn Nederlanders die uh, die hebben een aversie tegen het leger. Er zijn mensen die vinden dat uh, hartstikke mooi. Ja, en uh, diezelfde tweedeling zal binnen de hackerwereld ook bestaan, denk ik. Dus sommigen wel, sommigen niet. Maar goed, u heeft hier binnen gelopen bij die 300 mensen? Wat, wat is nou, ik wat is heb, de sfeer. Heeft u ze niet gevraagd? De sfeer is prima. Volgens mij krijgen mensen een hele hoop hele interessante informatie. En die zijn natuurlijk ook speciaal hier gekomen om Conan volmer te horen praten. Dus ik denk dat dat op zich goed is. Ja. Wat is uw verhaal straks eigenlijk binnen? Wat gaat u straks uh, vertellen? Ik ga aangeven wat Defensie doet op het gebied van, van cyber. Uh, in globaal uh, de kaderschetsen aangeven hoe onze strategie eruit ziet, hoe dat omgezet kan worden in een doctrine en wat dan uh, cyber operations betekent en wat uh, de uitdagingen daarbij zijn. Ja. Uh, Walter Belgers even terug, wat, wat zijn ik bedoel, waar, wat is het grootste gevaar dat we nu lopen? Kun je dat zeggen? Nou ja wat ik eigenlijk mensen wil meegeven is gewoon door blijven ademen. Want er zijn natuurlijk wel een hele hoop cyberrisico's. Maar uh, ja, goed, als ik hier dadelijk de bus uitstap en de straat oversteek... dan kan ik ook worden uh, Ja, oké, okay, maar goed. Dus, als we nu weer horen, de belastingdiensten... Ja, we moeten wel hè, goed, goed, DVD, goed kijken. oké, uh, internet, ga zo mooi door. Ik, uh, het, bedoel, het, het punt is, is wel dat is we steeds... Het niet alsof ik nu doe, alsof ik, me zo, alsof ik me zorgen maak om niks. Dat is natuurlijk ook niet waar. Nee, dat is ook niet waar. Uh, het punt is dat er steeds meer gegevens van Nederlanders worden opgeslagen, bijgehouden... In geautomatiseerde systemen. Er is dus steeds meer data op steeds meer systemen. Steeds meer diensten gaan naar het internet. Dus daarmee wordt het risico ook gewoon steeds groter. En zeker als je alternatieve mogelijkheden uitsluit. En dat merk je bijvoorbeeld bij inderdaad geldstromen. Dat, dat, we gaan er vanaf dat dat nog met echt geld kan. En dan worden we opeens afhankelijk. Mm -hmm. uh, tele, vaste telefoons zie je steeds minder. Dat is allemaal gsm's en dat zijn eigenlijk computertjes. Als daar een lek in zit, ja, dan hebben we geen alternatief meer om te bellen. Ja. Dus we moeten daar inderdaad wel over nadenken voordat het zover is dat het allemaal instort. Ja, we hebben simpele dingen, zitten ik ineens aan te denken. We hadden het hele van bijvoorbeeld iets als WhatsApp. Je zal maar een bekende Nederlander zijn en je WhatsApp kan blijkbaar ook gehackt worden. Heb ik me laten vertellen, is dat ja, zo? Ja, in feite kan alles gehackt worden. En dan kun je gechanteerd worden. worden. Nou ja, dus echt de meest simpele dingen waar je niet bij stilstaat eigenlijk. Nou, ik zou het goed vinden als mensen zich bij, uh, zich, uh, dat ze stilstaan bij het feit dat ze, als ze WhatsApp gebruiken... wat ze dan allemaal aan informatie uh, vrijelijk weggeven aan andere mensen. En nog eens even goed nadenken of ze dat de moeite wel waard vinden om dat uh, tool te gebruiken. Maar dan gaan we een privacy-debat de, uh, eigenlijk. Dan krijg je in dat is waar, uh, ja. Maar dat betekent dus, nog. wat moeten we doen? Nog bewuster omgaan met alles wat te maken heeft met internet? Ja, dat is eigenlijk de uh, conclusie. Ja? Ab absoluut. Ja. Heren, ik heb iets voor jullie. Want het heet hier vandaag... Madison Gurka en ik heb uitgezocht: Gurka, dat waren speciale soldaten in India. En dit is wat koningin Elisabeth tegen hen zei: Bravest of the brave, most generous of the generous, never had a country more faithful friends than you. Nou, fantastisch, dank, dank, dank wel. jullie wel.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 Uit de grond van mijn hart, Leo Feijen, dank u wel. Ontdekte de wet van Lexens, advocaten en notarissen. Ga naar Lexens.com.